Jesus, sing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 Het was prongeluk, hè. Ja. Ja, het, het, het, het was prachtig. Ja. Ik moest plotseling uitwerken. En voordat ik het weet, het ging vanzelf staan ik hier in de winkel. Als het nodig is, roep ik u erbij als getuige, buurvrouw. Nou, we zullen de schermen maar eens even opnemen, hè, vader? Dat is dan uh, vijf molens, vijf mils, en een bord, en... Aan... Hé, hey, waar is die Amerikaan americano gebleven? Die is er vandoor. Ook dat nog. Ja, ja, dat is ongelukkig. Iets schweekt zo. Het ziet mm -hmm. mezelf, vind ik. Het yeah. schweekt zo de stoep op. op. Vijf molens naar de mythérie. Yeah. En een blauw bord. En de Amerikaan is hem gesmeerd. Nou, opa, wat dacht je er eigenlijk zelf van? Yeah. Hm? Ja. Ja. Ja. Ja. Opa, luister nou eens. U bent toch verzekerd? Dat moet de verzekering ja oh, nee. toch betalen? Nee. Nee, dat is het hem juist. Ik zit tijdelijk zonder verzekering. Dat kan niet. U hebt toch een plaatje op de Brommer? Nee. Tijdelijk had ik geen plaatje. En ook geen verzekeringsbewijs? Nee, daar, daar was iets mee. Dat moest ik opsturen. Ja, maar u, u mag toch niet rijden zonder plaatje? Nee. Feitelijk niet, nee. Feitelijk mocht ik niet rijden, nee. nee.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 Nou, dan moet ze maar naar de politie gaan. Nee, nee, dat wil ik niet zeg. Nee, dan betaal ik meteen weer voor alles. Nee, niet de politie, want die, dan weten ze meteen dat ik zonder plaatje reed. Nee, niet nou politie, ja, we laten nee, we niet we niet nou de maar de eerst eens zien wat ze zegt als ze komt. Ja. Heg, He, we jullie, de hele bol hier te schudden en te schuimen en allemaal om die ontzettende vervelende vieze oude hapentrans. Ja, en de politie vraagt meteen altijd van alles. En dat wil ik niet hoor, daar ben ik nou te oud voor. Nou, ik zal wel eens met haar praten, ja. hoor. Ja, ja, ja. ja.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 Houdt u voor voortaan altijd op? Ja, ook s'nachts. Dat gaat u niet staan wat ik er s'nachts mee doe. Nou, ik geloof dat ik alles heb: appels, melk, krenten en een slagroom. En ik ben opa net tegengekomen, die heeft een ongeluk gehad. En die moet een heel veel geld betalen en dat heeft hij niet. Hé? Oh, huh? Nee. <laughs> Het is niet waar. Hoe vind je dat, geld? <laughs> Nou is dat nog zo om te lachen? Ik vind er helemaal niks lachwekkends aan. Het is heel gewoon, zoals ik er vroeger uitzag. Mijn hele leven heb ik er zo uit. Gezien. Oh ja.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 Uh, ik ben Juffrouw Blitz. Ik zou graag tussen strieven willen spreken. Oh, ik wil niet zeggen dat het een buik is, hoor. Nee, ja, wij dat zeggen niks. Ja, mevrouw Blitz. Komt u binnen, dit was je. Ja. Dit is de ingenieur, dit is scherm, dit is meneer. Oh, de vogeltje oh. niet even. En, genaam. Ze... Hm? Graag, ja, heel even dan. Dank u. Zo. Is die allemaal er niet? Opa? Nee, maar u kunt wel even met mij bespreken mooie je probleem. Oh, O, nou ja. Ik, euh, ik heb dan die souvenirwinkel hè, in de Kelkstraat. U weet wel... Uh...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 Ha, en in ene zwiept hij met de chimera aan de hele plank schoon. Zeven Delfts blauwe klompen netten kapot. Zo gaat dat dan, hè? Ja, en dan gaan ze de winkel uit en dan sta je dan. Dan ben je altijd toch weer een zwakke alleenstaande vrouw. Ja, is niet en zo. Uh, opa heeft dus bij u een paar kleinigheden aan vergereden. Oh. Vergereden. <laughs> nou, kijk, ja. ik uh, sta juist te praten met een Amerikaan... over een kostbare uh, klederdrachtenpop, zo van 400 gulden, weet u wel. En hij zal net die pop kopen. En wat komt er met een rotgang mijn zaak binnenrijden, zo, van... Rrrm. Een brommer. Nou, u weer. Een brommer. En die rompt zo met de etercière... met vijf molens en een blauw bord. Nou ja, en ik was nog niet eens bekomen van de schrik... of die Amerikaan had hem al gepiept met de pop...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 Wat heb u een prachtig haar, mm. werkelijk schitterend. Mm -hmm. Ja, dat zeggen wij ook dagelijks, wat heeft hij toch een mooi haar. Ja, we zijn erg trots op een buurman met zulke haar. En uh, juffrouw Blitz, ik vind 200 gulden te veel voor een paar molentjes in bord. Ja, kijk, ik kan ook nog naar de politie gaan, want ik heb een getuige. En die jonge man die bromde dus zonder vergunning, want hij had geen pleitje op zijn brommer en dat is strafbaar. Oh. En daar wou u nou van gaan profiteren, hè? Dat is geen had. Weet u wat ik dat vind? Ontzettend vals! Oh, yeah. oh, oh. Ja. Dit bent ik van de molen. Geen verzekering, nou ja. Dat zou ik aan de politie mededelen. Meneer Bordeval, er zit een heel klein lokje van uw haar Op. Oh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 Christene zielen. Is dat schrikken? Ja, het is hier op geblazen. Deze juffrouw verzamelt apenkoppen. Kijk maar huh? uit. Apenkoppen? Oh. Oh. Ik zal hem bij mij uitlaten. De apenkoppen. Die duchtjes lief die van het apenkoppen. Dat is dat. Dat zeg je van Wat een aardige vrouw, hè? En zo flink. Ja, bijzonder flink, ja. Het moet toch wel een rustzaak zijn, zo'n souvenirswinkel. De hele zomer maar steeds de charmantste toeristen om je heen. Die molentjes kopen en dolls en kloms en alles. Mm, ze moet wel heel veel geld verdienen. En, en, en toch 200 gulden willen nemen van opa? Ja, natuurlijk groot gelijk. Als ik vanmiddag naar de toe ga, dan zal ik het toch nog wel eens vertellen. O oh ja, nou, als u durft te zeggen dat opa vroeger inbreker geweest is, dan zeg ik het onmiddellijk van uw pruik. Nou.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 Daar trof ik zomaar boordevol. Oh, meneer Boordevol bij u? Ja, ja, dat is de zuster. Oh, waar is ze? Ze is even naar boven. Moletjes halen die draaien, zegt ze. Oh, nou dan, uh, dan ga ik maar weer. Dan kom ik wel weer terug als ze alleen is. Oh, nee, hè? zuster, wacht u nog eventjes. Als u nog straks met haar plaat als vrouw tegen vrouw, hè, wilt u dan ja. vooral niks zeggen van. Uh... Van uw haar? Nee, ik zwijg als het graf. Haal was u een lelijk woord zegt over opa. He. Nee. Begrijpt u wel. Dat zal ik niet doen, beslist niet. En zuster, vindt u haar niet ontzettend aardig. Ja, nou, ja, ik ken haar eigenlijk nauwelijks. Ik Weet niet. Ik zou zo graag eens met haar uit willen. He. Met de bioscoop. Of nou ja, dat weet ik juist niet. Wat kun je nou nog meer doen? Nou, ik zou misschien eens een keertje met haar kunnen gaan eten. Ik kom zo, wacht u nog één ogenblikje. Oh haast u maar niet, juffrouw vrouw Blitz.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 Dit is het. Vindt u ja. dat nou niet snoezer? En kijk, kijk, kijk, dit kan draaien. Hè? En dezelfde prijs: 7,5 gram. Oh, zo voordelig. Dat ja. is heel, dat neem ik. Ja? ja? dat neem ik, Sorry. absoluut. Zal ik zal het meteen betalen. Heel goed, liever Alsjeblieft, drie Dank u zeer. En uh, juffrouw Blit, ik, uh, ik had u zo graag eens iets willen vragen.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 Met u gaan eten in de stad. Maar meneer Boris, dat zou ik reuze gezellig vinden. Ja, op een avondje dan zo na zessen, hè? Oh, zou het niet om één uur eens kunnen, smiddags, lunch? Nee, nee, dat kan niet. Overdag zit ik vast, hè, met de zaak. Oh ja, maar smiddags en is het eten daar veel. Hè. Beter en uh, je kunt van het uitzicht genieten. Ja, ja, maar uh, overdag kan ik nu helemaal niet, hè? Ach, heen, uh, bent u een nog? Oh, zuster, dan ga ik maar weer. Nee, zuster, ik ben zo weg. Komt u even binnen, want ik heb een voorstel te doen. Moet u eens even luisteren. Juffrouw Blitz hier gaat morgen met mij in de stad eten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 Morgen zie ik u, om twaalf uur bij de zilverkroon. Ik zal een met me erop. Ah. Dag, juffelblik. Dag, zus. Dag, ah. Nou ja, wat overrompelt me, hè? <laughs> nou ja, maar ik weet toch niet of ik dat wel doen kan. Is dat nog wel verstandig zo, midden op de dag... Hey, kijk nou, nu laat hij zijn molentje nog staan. Oh, dat zal ik wel uh, voor hem meenemen. Oh. Is anders wel een galante man, hè? Zo keurig is hij en zo aardig en als is er dat haar...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 En daarom is het juist zo fijn dat u een beetje helpt, hè? U brengt dus morgen die 175 gulden mee. En dan praat ik ja, maar, wat wat u er elke dag aan. Wacht u nou even, ja, Morgenmiddag om 12 uur met het goud, hè? Er ja, komt een klant. Uh, what wat kan ik doen voor u, sir? Een mil of een doldag, zuster? Of een beautiful spoon? Hey.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 Ik hoef ook niks te betalen. Nee, je hoeft ook niks te betalen. Ik ga morgen oppassen in het winkeltje. Van half twaalf tot drie uur. Waarom? Op haar winkeltje passen. Bolletjes verkopen? Ja, ja zij gaat daar eten met BB in een duur restaurant. BB? Met de juffrouw? Ze is geloof ik verliefd op zijn haar. Nou, ik vind dat ze goed aan elkaar passen. Hey. Twee secreten. Oh. Zeg, eh, als je morgen in het winkeltje staat, breng ik een keteltje koffie. Oh, wat fijn, opa. Hé, hey. zelfgezet. Denk er niet. Hé, hey, opa, voor u weggaat, wil u een lekker stuk appeltaart? Schitterend. Schitterend, meid. Maar eh, nee, dan ik geen aardappels, hè. Volgende keer beter. Nou goed. Adieu. Dag, opa. Dag, hey, opa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 Nee, geen hond. Ik ben blij dat jullie er zijn. Opa! Met de koffie. Ah, dat heb je wel nodig. Sir, Sir, kijk, Sir. Wat op, Kijk daar nou, Sir. Kijk daar nou, helemaal zijtje, boos. Sir, nou, Sir. Oh, je kom hier. Oh, ja. En de lepels. En, en de suiker en de melk heb me ik in braakten. de koffie gedaan, of was je. Ja. Dat heb ik zelf gezet. Zo, zo. zo. zo. Heb je al uh, klanten gehad? Nee, nog helemaal niemand. Als oh, alsjeblieft. Oh, dankjewel, hè. Oh, alles zit erin, geloof ik, hè? Ja, suiker en melk. Ja, oh, lepies, heeft ook wel. Zegt, zeg, ze kent toch niet opeens Wiener in? Nee, ze is uit eten met BB. Oh ja. <laughs> Heerlijke koffie Ja. Nou, tegen dat, tegen dat tafeltje ben ik aangereden. Tegen hier dat tafeltje. Zeg, ik kwam zo binnen. Ik kwam opeens, kwam ik met zo binnen. En ik rijd hier met mijn wagen tegenaan. En uh, ja, ik swing zo hier aan. Ah, opa. Vergeet het maar, hoor. Vergeet het nou maar. Intussen had juffrouw Blits het met meneer Boordevol in de zilveren kroon dik laten zien. Mm. Nog een glaasje moezel? Nou, zou ik het durven? Ik drink nooit iets en zie ik er geen wijn. Kom. Half glasje dan? Nou, fruit, half glasje dan. Dank u, dank u, dank u. Wat was het er net nog weer gegeven? O oh ja, o oh ja, o oh ja, die Amerikaan, hè? Nou, die Amerikaan, die stond maar met die camera te zwijgen, hè? En ik zeg nog tegen hem, ik zeg. Sir, look nou uit wat were doing, sir. En ineens sweep hij me daar met die camera zo zeven molens van de plank. Klompen, heeft u straks gezegd. Inderdaad, ja, klompen. Ja, neemt u mij niet kwalijk, ja, klompen. Nee, nee, nee, nee, Moedens. Dat was met die oude man op die brommel Ja, ja, die kwam zomaar alleen zo'n groep, zo'n winkel binnenrijden. Ja. Wat is er? Wat kijkt u? Zit mijn haar niet goed? Natuurlijk, zie ik juist geweldig.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 Look, only 25 guilders. This is a spoon. 3 guilders. A mil madam, 5 Zul wil mijn keteltje. Hij zegt hij dat ze met de handen van mijn koffieketeltje je, How much? Dat is niet te koop? Yes, het is wel te koop en het is very, very duur. Uh, beautiful, very uh, expensive. Yes. Antiek. Oh yes, dat is zo so antiek, yes. Well, how much? One hundred kelders. Ik zeg iets dat je met dat ding af van mijn spullen blijft. Slopen, laat maar even. Very, very uh, beautiful. Uh, uh, uh, uh, Hollands, very Hollands. Very old Dutch, yes. Well, 75? 75 wil ze geven. 75. Oh, no. Oh, no. 100 gilderens. Um, Wist de mandje. Plus de yes Oh, together with the basket. Yes. Hij zegt dat je met de handen van mijn mandje aanvoert. Oh, laat luister blijven. Wacht nou even. Dat ja, is van mij. Oké. Okay. You do it. Ja, oké. Oké. Ze was. wacht eens even. Hey, oh, Puik, hij heeft van ons een nieuw mandje. En een nieuw keteltje. Yes. Dank u. En ze money, please. Oh, yes. Zo, <laughs> so. je. Thank you. Yes. Goodbye. Bye bye. Bye. Ik ga je van duren in de maand. Ik kan echt toch. Ik zal het je van jou meer online. Ik zei juist dat het werkt. Ah, maar nou moeten jullie gauw wegwezen want ik kan ieder ogenblik binnenkomen Vlug. Nou, wie dan maar dan. Au, Peter, je Blink, was het so gezellig? Yeah. Yeah. Oh, het was zo gezellig. Oh, het was zo romantisch. Oh, en wat fijn. Het is wel zo erg. Meneer Boordevol, is zo'n aardige man. dankjewel, zus. Zo zo'n aardige man. Hey, oh, oh, dus. We hebben ja. afgesproken dat we morgen naar de bioscoop gaan samen. Alweer, eh, smiddag? Nee, hey, hey, nee, kom nou. Maak er geen potje van. Wow. Nu gewoon, s'avonds. Dat is zo'n goede man. Meneer boor, van zo in en in goed. Vindt u dat nog? Ja, wat, dat zeggen wij ook altijd dagelijks. Ga nu even zitten, maar u lijkt mij maar draaien, eh. ja, dat is een Het was daar zo verschrikkelijk man. Oh, En dat en haar. haar. Oh, wat heeft die man? Mooi haar. Ja, dat zeggen ja, wij ook dagelijks. Ja, nee, het was een unieke lunch hoor. Uniek, was zonder is... Is... Is... Is... Is... Is... is is waar zit je geen klant, hè? Uh, nee, uh, dat wil zeggen, er is alleen een Amerikaanse geweest... maar die heeft niks um... oh. van dit alles gekocht. Nou oh, ja, u, u heeft mij een groot dienst bewezen, hoor. Ik, oh. ik ben u erg dankbaar, dat is een heel grote dienst. Oh, nou, bevindt. ik wil dat met plezier uh, nog eens doen, hoor. Oh. Ja, nou, en uh, voor nou en nog eens, hè? Nou, ga ik nou maar, hè? Ja, zussen, zussen, dat gaat normaal, maar eerst even nog dat uh, geld verrekenen, hè? Oh ja, ja, dat is waar. Mm, zeg, zussen, mm, moet u even kijken, even nadenken, hoor. Even nadenken hoe het er was. Want, kijk, zo, ging zo. Die ouwe, die komt, die komt op zijn brommer, komt hij zo hier gewoon zomaar de zaak binnenrijden. Nou, hoe, hoe, hoe, nou dat was echt geen gezicht, zeg, hoor. Ik heb gelachen. Ik, ik oh. ja. heb ja. Ja. ja, die rijdt me daar met die brommen zo. zo. Zo tegen mij te sieren. Met al die rotmoletjes. Veertien ja. moletjes in ja. de niet Vijf moletjes. Ja, ja, goed, vijf moletjes. Vijf moletjes van. Van, van 7,50 uur per seconde. 500. Per en een bord was een groot bord van 8. <tie> nee, van 12,50 12 bord. Ja. Wat doe je toch? Schrijft u alles hoor. Je hoeft niet hier, hoor. Het is echt niet nodig. <laughs> Zo. Alsjeblieft. Hier is de 50 gulden. Ja. Wilt u hier even tekenen deze publicatie? Ja. Oh, oh dat gaat oh, wel goed. hoor. Ik denk dat bij de dan begin, dan handtekening ja. even zetten. Zo! Ik bedenken hoor. Het was, oh, het was vreselijk warm maar het was romantisch. Oh, het oh, was. Dus. <laughs> romantisch. Dus, ja. ja. Zuster, vervoer, maar ga ik even die uh, meneer Die meneer Bordevol. Is hij nooit getrouwd geweest? Kijk, dat, dat dorst ik hem niet te vragen. Nee, meneer Bordevol is nooit getrouwd geweest. Maar. Ik denk dat hij dat best zou willen. Trouw. Ja. Hoe denkt je ja. dat? Ja. ja, dat zou die man ook echt moeten doen hoor. Met zo'n ja. haar. Zo. Knappe man, hè? Ja. Ja, is het echt waar? Ja. Ja. ja, nou, zeer bedankt. Ik heb gelachen. Ik ben blij dat alles zo uh, bijzonder prettig geregeld is. Ja. <laughs> en ik kom graag <laughs> nog zo passen, hè? En ik hoop dat ze iets gaat weer. Jeeeeeee! Ik we Dat is dus de prima! Jongens, hier hebben jullie het geld, hoor. Wacht eens even, hè. Dat is voor Gerrit. En dat is voor Jet. Dat is zo in de park. Ja, ja, zo wil In de spaarpot. En dat is voor ingenieur, hè. En dit is voor Bertus, hè. En dan is de rest voor opa. Ja. Om een nieuw keteltje en een nieuw mandje te bouwen. Hoe ja. komt het nou dat ze ineens tevreden was met zo weinig geld? Ik geloof dat zo'n glaasje te veel op af. Oh, ja. hoor weer ja. Baby, maar. Wimma. dan heb je baby. Ik zeg nog wat. Oh, nou krijgen we van ja, huis van harte. Meid, kom op. Je, je moet een nieuwe pruik voor me Kijk eens even samen. Oh, is een nou? Afgewaaid. Afgewaaid. En ik heb nog zo gezegd, hoe kan het, moet hij toch ergens wezen? Hij moet tussen het verkeer, ik kon hem nergens bevinden, vinden, nergens te vinden. Net nou, als mijn apentat. Oeh, en morgen moet ik dat van de bioscoop. Oh, ik zal eens zien of ik een andere in voorraad heb. En ik dacht dat hij zo vast zat. Wat zat hij ook maar even zo goed met dat roken van die wind. En morgen moet ik naar de bios. Nou ja, dat geeft toch niks, man, daar is het donker. Maar niet ervoor en daarna, idioot. Ik heb nog wat meegebracht, dat is toch niks, heb ik zo Dat ziet ze toch, dat het een heel meen, ander fluttertje is... Nee, dat kan niet. Ja, maar, maar deze is de hoogste. Nee, dat kan niet, ik moet een nieuw hebben. Ga dan vast, Je slecht. het eruit, alsjeblieft, langs. Je hebt een langs. Je hebt niet... Oh, nou, nou, nou, er is een pleeg. Je een pleeg. Leg het eruit, laat. Lang niet... we even binnenkomen, zuster Clifia? Oh. Ja, heel even ja, hoor, ik denk het is zes uur, ik ga nu even langs. Ha, wat is dat nou, meneer Boordeval, wat u ziet? Meneer Boordeval heeft kou gevat. Oh. Voorhoofd zal het ik ernstig Ja, Het is plotseling opgekomen, oh. warm houden is het enige. Ja. Kou gevat in de buitenlucht natuurlijk, hè? we staan nog sneeuw. Nog gaat zeker niet door, haar morgen, van de oh, Ah Ja, we hebben weer een nieuw... Wilt uh, hmm. uh, u misschien anders. een lekker stukje appeltaartje, oh, vroeger? Nou, een bleef, zuster ja. Clivia. Ja, ik heb uh, vanmiddag al zoveel gelunst met een heerlijke pesmel Dat zal u ook smaken, uh, nou, nou ja, dit ziet er inderdaad verrukkelijk uit. Dank u zeer, zuster Clivia. Mm -hmm. ja. ja, kijk, ik... Uh, mm, mm, pardon. Ik wil eigenlijk um, nog even terugkomen op die schade, hm? Ik was eigenlijk vanmiddag een tikkeltje wijzer, hè? ik? <lacht> ja, dat is nou helemaal over, hoor. En in ieder geval kom ik tot de ontdekking dat u mijn 125 te weinig hebt gegeven. Pff, nou, dat is ook fraai. O, oh, past u op dat uw sjaal niet afzakt, meneer Bordeval. Kijk, u eens even, hier Heb uh, ik een kwitantie door u getekend? Wat? O, oh, werkelijk, dat is mijn handtekening. Heb ik deze. wel verdraaid? Opa, opa ja. oh, daar is opa ook nog. Oh nou, maar uh, die zal ik dan eens even flink de mantel uitvegen. Kom nou, juffrouw vrouw oh, eens, alsjeblieft. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zeg luister Jezus even. Oh we best. Ik heb het gevonden. Ik denk dat het hier moet wezen. Hm? Nee. wat wat zo? Dat nou kunnen zijn? Ah, ik geloof dat het beter is om even te gaan liggen. Huh? Oh, wat vreselijk! Mm. En die oude kerel is vroeger inbreker geweest. Ach, wat had dat er om nou mee te maken? Vergeet uw molletje niet, oh, meneer Bordeval. Oh, oh. laat er maar mee! Och, och! Laat oh. u even zitten, juffrouw Blit. Ja. En eet uw oh, appeltaart ja. verder. Even oh. nog gezellig, hè? Oh, Wie had dat nou kunnen denken? Mm -hmm. Een preuk! En ik die al doen, maar wat heb u toch een prachtig mooi haar? Ja, en u was met hem in het kompot, want u. U zei ook al dat mijn buurman op zo'n mooi haar. Ja, dus u, u, u ziet het zelf. Ja, maar Als wij het... mochten hem niet verraden. Mm -hmm. mm -hmm. Bijt u op iets harts, een <tie> pit of zo, <tie> <tie> <tie> Mijn apetant. Huh? Dank u wel, juffrouw.